De Somalische autoriteiten zeggen dat ze een van de werelds meest gezochte terroristen hebben gedood. Het gaat om Fazul Abdullah Mohammed. Correspondent Koert Lindijer, wat had hij allemaal op ze geweten? Hij is de meest gezochte terrorist, internationale terrorist in Afrika, dat is zeker. Hij wordt verantwoordelijk geacht voor de aanslag ongeveer 13 jaar geleden in 1980. 1998 in Nairobi, waarbij toen 220 mensen op, omkwamen bij een aanslag op de ambassade, de Amerikaanse ambassade. En twee jaar later werd er in Mombasa, vlakbij Mombasa, de kustplaats in Mombasa, werd er een aanslag op een toeristenhotel, Paradise, uh, gepleegd. En daarbij kwamen 14 mensen om. Ook daar zou hij bij uh, betrokken zijn geweest. En verder heeft hij uh, vele aanslagen in Somalië zelf... Laten uitvoeren, en hij leidde het internationale regiment van uh, de verzetsbeweging Strook Terroristenbeweging daar, Al-Shabaab. Um, een regiment dat uh, onder leiding stond van Al-Qaeda. En Al-Shabaab was, geloof ik, uh, ook verantwoordelijk voor uh, de zelfmoordaanslag gisteren op een uh, minister in Somalië. Al-Shabaab voert regelmatig aanslagen uit. Gisteren is er een minister, de minister van binnenlandse zaken, is daarbij omgekomen. Vorig jaar is er een aanslag geweest waar geloof ik wel vier, vijf ministers uh, bij omkomen. Het is uh, geen veilige job om uh, minister te zijn in uh, Somalië. En dat is voor belangrijk, uit belangrijke reden, is dat vanwege die aanwezigheid van Al-Shabaab geleid door onder andere deze Fazul Abdullah Mohamed met uh, veel. Uh, invloed van buitenaf van Al-Qaeda. Dus ook de Amerikanen zullen heel erg blij zijn als dit nieuws bevestigd is... dat Fazul is gedood afgelopen woensdag in Mogadishu. Ja, hoe is hij gedood? Niet zoals je eigenlijk van een terrorist zou verwachten. Hij is door Somalische regeringstroepen doodgeschoten bij een wegversperring, iets buiten de hoofdstad Mogadishu, bij het stadje Afgoi. Hij stopte niet met een uh, medepassagier uh, in de auto. Toen is er op hem geschoten, toen is hij omgekomen en nu wordt zijn lichaam, althans een deel daarvan, wordt naar Amerika overgebracht. Om te kijken of het DNA van deze man klopt met de gegevens die de Amerikanen hebben, of dit in inderdaad de beruchte fazoel is. En weten wij, uh, wanneer weten wij de uitkomst? Tot nu toe uh, zeggen alle veiligheidsbronnen uh, in de regio... die zeggen het is absoluut fazoel. Maar ik denk dat we 24 uur moeten wachten... om de bevestiging vanuit Amerika te krijgen dat het hem inderdaad ook is. Afrika-correspondent Koert Lindeijer.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 Ook een meerderheid van FNV-bondgenoten stemde in... met het voorlopige pensioenakkoord... of er ook toen een negatief stemadvies was gegeven. Opnieuw zijn honderden Syriërs naar buurland Turkije gevlucht. Inmiddels zitten zo'n 4300 Syriërs in Turkse tentenkampen. Nog eens 10.000 vluchtelingen zouden proberen Tur Turkije binnen te komen. De meeste komen uit de noordelijke grensstad Jisr al-Shugur. Het Syrische leger is daar gisteren een grote operatie begonnen...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 Geen stijl vindt dat stadsdeel Oost vertrouwelijke informatie beter moet beveiligen. als het wil voorkomen dat vertrouwelijke informatie uitlekt. Dit is het NOS-journaal met Onno de Wit. Miljoenen slachtoffers van het gewapende conflict in Colombia kunnen uitkijken naar compensatie. President Santos heeft een wet ondertekend. die voorziet in schadevergoedingen en het teruggeven van land. Correspondent Robert-Jan Vrielen. Uh, Robert-Jan, compensatie voor wat eigenlijk? Ja, compensatie heel vaak helaas eh, voor het doden van familieleden. Want de wet heette zeg maar de slachtofferswet. Maar de slachtoffers vaak zelf bestaan vaak niet meer. En, en de familie eh, en zo, die, die kan dan aanspraak maken op die reparatie, zoals we dat hier noemen. Ja, uh, maar uh, Colombia is uh, jarenlang een toneel geweest van een burgeroorlog, kunnen we wel zeggen. Uh, wie zijn hier de slachtoffers? Ja, dat is heel divers. Hè. Je had natuurlijk de de guerrilla heeft heel veel slachtoffers gemaakt, de paramilitairen hebben nog meer slachtoffers gemaakt, de staat zelf heeft ook heel veel slachtoffers gemaakt eh, door het leger in te zetten. Dus al die groepen mensen die, die slachtoffers zijn geworden van dit enorme conflict hier, die kunnen allemaal nu reparatie krijgen. En hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ze moeten zich melden bij, bij een instantie die in het leven is geroepen hiervoor eh, en bewijzen zeg maar, dat ze slachtoffers zijn, uitleggen wat er is gebeurd. En dan gaan ze een hele ambtelijke mallenmode in, om het zo maar te zeggen. En dan kunnen ze, ze krijgen, kunnen geld krijgen, ze hun belasting wordt kwijtgescholden, ze kunnen voorrang krijgen op scholen. Allemaal dat soort dingen om die mensen zeg maar, verder te stoppen in de rest van hun leven. En hoe bewijs ik nou dat ik slachtoffer ben? Nou ja, je, je kan ze maar, doen. En, en, en dat, dat, maar goed, dit is op dat moment gebeurd. Veel dingen zijn toch ook wel geregistreerd? Dus op die manier kan je dat wel bewijzen. Er zijn natuurlijk ook veel lichamen gewoon geïdentificeerd. Dus daarmee kan je ook bewijzen van, nou ja, dit was mijn vader en die is nu dood. Hmm. En waarom komt die wet er nu pas? Ja, dat is een goede vraag. De vorige president, die, die, die deed net of hij die, die wet wilde hebben, maar die schoot hem elke keer af voordat hij in het congres kwam. Die wilde de wet niet, dat heel recht. De president nu is, is liberaler, zeg maar, en heel ambitieus. die wil eigenlijk de geschiedenis ingaan als beste president ooit in Colombia. Maar ja, deze wet eh, hoort daarbij, want dit land is natuurlijk zo geplaagd met zoveel slachtoffers. Ja, je moet daar wat aan doen. Dus daarom heeft hij die wet best wel snel uiteindelijk nog door het congres gekregen. Ik kan me voorstellen dat euh, nou, er veel Colombianen staan te juichen over deze wet. Maar is er ook kritiek op? Ja, zeker is er wel kritiek op deze, inderdaad. Wat je zegt, de, de organisaties, ook de mensen die kritiek hebben hoor, die zeggen: ja, het is een enorme stap die hier wordt gezet, historisch voor het land, maar aan de andere kant, eh, inderdaad, de kritiek. Namelijk, een van de, van de dingen in de wet is bijvoorbeeld het teruggeven van land aan mensen die van hun land zijn verdreven. Dat is 6 miljoen hectare, dus ongeveer anderhalf keer in Nederland is door mensen in de steek gelaten. En die mensen moeten nu weer terug. Maar het probleem is dat al in die gebieden... daar nu allerlei gewapende organisaties rondlopen. En op het moment dat je dus teruggaat... of dat je aanspraak gaat maken op je land... ben jij voor die mensen een bedreiging. Worden hier echt aan lopende band mensen doodgeschoten... die aanspraak maken op hun eigen land. En zolang de regering het is ze niet kan garanderen... is de kritiek, stelt deze wet in die zin ook niet zoveel voor. Nee, van de rust is nog lang niet echt teruggekeerd in Colombia. Correspondent Robert Jan Vieden, dank voor je toelichting.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 Volgens het Tijdersmuseum kunnen bezoekers de ovale zaal nu weer ervaren... zoals de architect het in de 18e eeuw bedoelde. In Warschau lopen duizenden mensen mee in een parade voor homorechten. De parade is van start gegaan bij het parlementsgebouw... en werd meteen al verstoord door een groep extreemrechtse tegendemonstranten. Die schelden de deelnemers aan de homoparade uit en gooien met vuurwerk. Een grote politiemacht probeert de twee groepen uit elkaar te houden. De homoparade in Warschau wordt vanavond afgesloten met een concert. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Somalië meldt de dood van een belangrijke Al-Qaeda-terrorist. Bijna vijf weken is er een FNV-referendum over het pensioenakkoord. En in het Tijdersmuseum in Haarlem is de oudste museumzaal van Nederland heropend. En dan gaan we toch nog eventjes naar de AWB. Is allemaal... Daar zit René Passet. Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot er zaten inmiddels twee kilometer file. De rechterrijstalk is daar dicht. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen opnieuw langs de lijn.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 NOS langs de lijn met het sportforum met uh, Ton Boot, Henk Staudam van de NRC en Michael van Praag. UEFA bestuurslid en en bondsvoorzitter van de KNVB. Veel vragen komen er binnen, gericht aan Michael van Praag. Over dat wat wij hebben uh, besproken het afgelopen half uur. Heel kort uh, leg ik ze even voor aan je, Michael. Ik mocht Michael zeggen, zeg ik voor de late luisteraars. Um, blijft van Praag zich komend jaar achter de schermen bezighouden met de Ajax? Uh, hoe kan het dat andere leden van de KNVB hier tegen geen bezwaar hebben? En wat vinden de andere forumleden ervan dat de voorzitter van de KVB een dubbele pet op heeft, zegt meneer Van Dornik. Nou, ik heb me er niet mee bemoeid. Het enige waar ik me mee bemoeid heb is uh, op verzoek van Johan Kruijf om mee te gaan naar een gesprek wat hij had met de commissie... Uh, die uh, moest uitzoeken wat er gebeurd was. Voor de rest uh, heb ik mij daar buiten gehouden. Uh, de formele antwoord op de vraag is dat uh, als je naar de reglementen van de KVB kijkt... dan, uh, wat heb ik natuurlijk eerst gevraagd... Dan staat niets de bondsvoorzitter in de weg om welke club in Nederland dan ook van advies te dienen als het daarom gevraagd wordt. Ik realiseer me alleen wel, omdat ik bij Ajax vandaan kom, dat je daar natuurlijk mee uit moet kijken. En vandaar dat ik me ook fysiek alleen maar bezig heb gehouden met dit, deze problematiek. Op dat ene moment. En daarna ben ik er ook weer bij weggebleven. Dus als Excelsior om je expertise vraagt of uh, Kambu uh, doet dat of ja. Veendam. Of, uh, dan krijg je nog een druk leven. En dat uh, nee, nee het maar uh... het gebeurt wel vaker dat een club mij ja. wat vraagt. Ja. Ja, dat wel. Wat ja. was er nog een andere club dan? Ja, op uh, Dat ga ik niet vertellen. Dat is nou privacy. Hoezo? Da da daar. En daar heeft dat u ook geholpen? Dat is privacy. Maar is, heeft dat geholpen ook? Tuurlijk. Tuurlijk, zo. dat klinkt heel zelfvertrouwen. Ja. Heeft het bij Ajax <laughs> nog geholpen? Nou, dat gesprek was heel prettig. En, uh, en of dat geholpen heeft, weet ik niet. Want uh, daarna hebben zich allerlei dingen uh, voltrokken waar ik niet bij ben. En ik ben ook niet naar ledenraadsvergaderingen of zo geweest. Nee, oké, okay, goed. Volgende vraag van meneer Struik. Over dat Financial fair play was een oproep van Ton in het eerste half uur. Wat vinden de luisteraars ervan? De, een vraag uh, met betrekking tot Vitesse. Stel, Vitesse laat in de boeken opnemen dat de heer Jordania... een heel oude voetbal met uh, uh, heel veel uh, emotionele waarde heeft gekocht... voor 30 miljoen euro. Ja. Uh, dat is Jordania, de eigenaar van de club. Wordt dit dan als omzet gezien in het financial fairplay systeem? Erik Struik. Nee, natuurlijk niet. Dat uh, wordt als on, on, een oneigenlijke manier van met de regels omgaan gezien. Ik kan me best voorstellen dat een historische bal een bepaalde waarde heeft. Uh, maar 30 miljoen zeker niet. Dus uh, dat zal niet geaccepteerd worden. Dan een vraag van Stefan Vloed. Die zegt, uh, dat merkte ik net ook al een heel klein beetje op. Hoe kun je voorkomen dat mensen toch sluitroepers gaan sluitroepen? Slijproutes gaan verzinnen om toch onder dat financial fair play uit te komen? Nou, dat kun je voorkomen door, uh, door heel goed er dicht op te zitten... hoe clubs met hun begrotingen en vervolgens met hun rapportages omgaan. En daar zitten er bij de UEFA een fix aantal mensen voor die dat doen. En die onafhankelijke commissie uh, onder leiding van Jean-Luc de Hane doet dat ook. Maar ja, het is hetzelfde als met, uh, met het, het stoplicht bij het kruispunt... Uh, er zijn altijd mensen die toch door het rode licht rijden... maar dat is geen reden om te zeggen... nou ja, laten we dan al die, die stoplichten maar weghalen. Hm. Dus er zullen best clubs zijn die dat gaan proberen... maar die zullen ook keihard tegen de lamp lopen. Ja, maar wat is de beslissingsbevoegdheid van die commissie? Want als natuurlijk. die bindend is, dan ben je van alles af. Ja, maar, maar, maar dat is ook zo. Uiteindelijk moet de tuchtcommissie van de uh, UEFA daar een uitspraak over doen... maar die richtlijnen voor die tuchtcommissie zijn dermate nauw en streng... Dat ik, dat ik niet raar sta te kijken dat er uh, al heel snel clubs zullen zijn... die hiermee te maken krijgen. En mogen ze naar de burgerrechten dan gaan? Of is dat reglementair nou, niet ja, toegestaan? Iedereen kan naar de burgerrechten gaan, maar dan heb je toch erg weinig kans. Want uh, die, diezelfde clubs hebben zich in de European Club Association verband... allemaal geconformeerd aan de regels die we nu hebben. Dus. Ja, dan zul je eerst aan sportrechtspraak moeten, wil je dat ja. aanvechten, denk ik. Ja. Eh, goed, eh, tot zover sportforum.nos.nl. Daar zijn uw vragen van, harte welkom. Gregory Sedok heeft vanmiddag de limiet gelopen voor de Olympische Spelen. Bij de wedstrijden om de Gouden Spike liep uh, Sedok 13,39 op de 110 meter horde. Die limiet ligt 400ste hoger. Sedok heeft uh, nu een nominatie op zak... en dat komt in een periode waarin de atletiek toekomst van Sedok onduidelijk is. Hij is namelijk in afwachting van een uitspraak... over uh, zijn overtredingen van het dopingreglement... Zedok deed afgelopen donderdag zijn verhaal bij de ISR... of voor de ISR, het Instituut Sportrechtspraak. Hij is namelijk drie keer vergeten zijn whereabouts goed in te vullen. Dat kan een maximale schorsing van twee jaar opleveren. En als dat het geval is, dan is de limiet dus niet voor niks. En voorlopig kan Zedok niet anders doen. Je hebt je verhaal gedaan en je kan nu niks meer doen. Alleen maar afwachten. En uh, ja, ik zet hier twee goede races neer. Dus ik ben klaar voor de WK en ik hoop dat ze en de spelers. Ik hoop dat ze dat ook meenemen. Zit er ook nog een stukje boosheid in die 1341 en die 1337? Nee, nee, nee, absoluut geen boosheid. Ik, uh, ik vind gewoon uh, balen natuurlijk eerst in plaats voor mezelf. Maar als ik zie hoe kapot mijn familie eraan gaat... dan vind ik eigenlijk nog veel erger. Ja, want ik zag net, de mensen na jouw eerste race... die waren misschien nog wel blijer dan jij, de mensen om je heen. Ja, natuurlijk, omdat ze weten wat ik doormaak. Ze kennen me al vanaf mijn geboorte. En... Uh, ja, dus daarom zijn ze ook inderdaad hartstikke blij. En, uh, uh, net wat ik zeg, ik vind het voor mezelf natuurlijk uh, hartstikke vervelend dat ik in zo'n positie terecht ben gekomen. Ja, maar goed, uh, laat het ook een signaal zijn naar uh, de andere sporters die op scherp staan. Uh, ja, dat ze dus heel scherp zijn en dat dit dus ook kan gebeuren. Gregory Sedok, nadat hij dus de limiet heeft gelopen... afgelopen donderdag zat hij in de uitzending bij NOS Langs de Lijn... en toen zei hij eigenlijk um, van dat, dat hij misschien wel hoopte op zes maanden schorsing. Nou, Als dat nu het geval zou zijn, heeft hij de WK-limiet al gelopen... en dan zal alles, zal alles uh, precies uh, passen, de, de, de, de limiet voor de Olympische Spelen. Is dat verstandig dat hij dat heeft gezegd, Henk? Ja, natuurlijk. Waarom niet... Uh... Nou, hij geeft eigenlijk een uitnodiging, geeft mij maar zes maanden. Nou, als ze zich daarin zullen houden, dat uh, waag ik te betwijfelen... omdat die regels vrij strak uh, gehanteerd worden, leert de er ervaring. En ook vrij uh, stevig op papier staan. Uh, dus ik, ik denk dat hij minimaal, als zij schuldig wordt bevonden... minimaal met een jaar uh, er niet vanaf komt... Uh. Overigens vind ik dat systeem van die weerbouwt... dat zou wel eens een keer uh, nader onderzocht moeten worden. Want ja. dat gaat wel heel erg ver in de privacy van mensen en van atleten. En uh, ik ben van mening dat dat eens een keer uh, juridisch getoetst moet worden... of tot hoever je mag gaan. Ik vind dat een sporter niet gestraft zou moeten worden... vanwege het feit dat hij een controle niet opvolgt... omdat hij toevallig op een andere plek is en vergeten dat is door te geven. Ja, één keer werd hij onverwacht uitgenodigd voor een, uh, een wedstrijd in Stuttgart... waar hij op het laatste moment naartoe ging. Dat is één van die drie keer, ja. maar goed, dan doe je het daarna nog twee keer. Is dat een zo'n ja. rood stoplicht, Michael van Braag, uh, waar wij het net over had? Van ja, uh, dan rijdt er altijd wel iemand door rood. Is dit ook weer zo'n situatie? Nou, nee, ik, ik vind je moet heel erg streng optreden tegen doping. Maar uh, dat hele whereabouts-verhaal, uh, daar ben ik het helemaal met jou eens. Dat gaat veel te ver. En uh, ik hoorde nu van de week op de radio dat men nu alweer denkt aan... het. het, het, het, het in roepen van hulp van gps-systemen en ja, zo. Die proef, ja, die proef, die proef die gaat al. Die loopt ja, al. goed, maar moet dan moet ik een bandje om. Ja, dat moeten mensen die op proefverlof zijn moet ook met een bandje om. En dan moet ik, voor me, vanwege als sporter, moet ik vanwege mijn whereabouts ook met een bandje om. Ja, ik vind het wel erg ver gaan allemaal hoor. Tom? Nou, kijk, uh, Sudok vinden we allemaal sympathiek. En ik hoop dat hij niks krijgt. Dat hoop ik uit de grond van mijn hart. Ik wou nog even, Henk zei iets over een half jaar. Of hij zei zelf over een half jaar ja. schorsing. Mag hij dan wel de Olympische Spelen meedoen? Want als je een tijdschorsing krijgt, of is het een ja? Nee, het is op dit moment nog zo dat als je uh, geschorst wordt voor een dopingovertreding. dat je bij de eerstvolgende Olympische Spelen niet, ja, uit, niet uit mag komen. Maar er is binnenkort een, uh, komt binnenkort een zaak van Sean uh, Le Merritt. een uh, 400 meter kampioen van de Olympische Spelen. In Peking uh, voor CAS. En dat is een overeenstemming die USOC, het Amerikaanse Olympisch Comité, heeft gemaakt met het IOC. Uh, dat zijn over die regel een uitspraak van KAS vragen. Dus uh, als KAS het EUC het gelijk stelt, dan blijft die regel ja. gehandhaafd. Ja. Uh, zo niet, uh, dan, uh, dan kan uh, ja. Sedok in geval van een straf van zes ja. maanden... meedoen aan de ja. spelen. Maar blijven blijft het vreemd dat hij een half jaar hoopt op een half jaar schorsing. Want als het niet zo is, dan heeft het helemaal geen zin natuurlijk. Ja, die Olympische niet. We ja. willen allemaal dat Sedok dus laten we zeggen, zo sympathiek dat er niks met hem gebeurt. Maar ik moet wel zeggen... die whereabouts, of dat op de helling moet of niet... maar die is nu bekend. En die wordt nu gedaan. En het is niet één keer, maar drie keer wat jij net al opnoemde. Ja, dan... Uh, ik hoop dat hij niks krijgt, maar... Ja, wie het verkeerd doet, moet op de blaren zitten. Dat vind, dat vind ik overigens ook. Henk, overigens, wat jij net zei... is dan ook van uh, toepassing op Jury van ja, Gelder, mag klopt. ik aannemen. Ja, als... Uh, het uh, sock gelijk krijgt. Dus uh, als die regel niet goed wordt bevonden, dan uh, heeft Judy de toegang tot de Spelen in Londen. Mitchie zich plaats, uiteraard. Toont de dokter overigens vandaag wel dat hij mentaal heel sterk is, Michael? Ja, vind ik wel. Ik heb hem, uh, ik weet niet of het hetzelfde interview is, maar ik heb hem een paar dagen geleden ook uh, op de radio gehoord. Ja, vind ik wel. Ja, ja. En hij zegt ook niet van uh, het is allemaal onredelijk en uh, hoe schande en zo. Nee. Ja. Ja. Goed, um, de FIFA. De storm is een beetje gaan liggen. Het blijft natuurlijk interessant om te kijken wat er nu gaat gebeuren. Een commissie van wijze mannen komt er zeker. Na Johan Cruijff en Henry Kissinger, uh, 88 jaar jong... maakt de FIFA-voorzitter Seb Latter nog een naam bekend... die in de commissie moet gaan plaatsnemen. Ik heb ook de die zanger singer, help me met de naam... Placido, Placido Domingo Placido Domingo is one of the names who might join and, and, the soloist yes, and, and, and Placido Domingo he will be part and he is he is happy he is proud that he is part as Kissinger also people say he's an old man but he is a wise man Ja Blatter kon even niet op zijn naam komen Placido Domingo Spaanse opera zanger hij zal volgens Blatter blij en trots zijn om zitting te nemen in een dergelijke commissie de winger zegt zelf vereerd te zijn door het verzoek, maar hij is er nog niet uit of hij erop ingaat. Well, uh, I need more details. I, I was very honored. Football has been my great passion. When I received the invitation for the President, from Mr. Platter, which I know him since the 70s, hij uh, when he was a general secretary with uh, President Avalanche. And I know them, and they always facilitate my. Uh, possibilities of going to the World Cup in every place, except from Argentina. I have been in every place since those days. Placido Domingo en Seth Blatter. Ze kennen elkaar dus. In 1990 uh, traden ze op, hè? vlak voor het WK. Prachtig, Pavarotti, uh, Casaris en uh, Placido Domingo. Meneer van Praag. Um... Wat, wat dacht u, wat dacht jij zou ik zeggen, uh, ja, ik toen je die namen hoorde? Ik zal mijn persoonlijke mening geven. Want wij moeten als KNVB nog een standpunt uh, hierin innemen. Maar dat kon ik niet innemen omdat Bert van Oostveen en Harry Been... met wie ik samen bij het FIFA-congres was... In Zuid-Amerika vertoefde, hè, met het Nederlands zelf al. Ik was daar niet bij. Maar kijk eens, wij hebben uiteindelijk uh, toch voor Blatten gestemd. Althans, we hebben hem gesteund. We hebben niet zozeer op Blatten gestemd, maar wel op de maatregelen die er zouden komen. En een van die maatregelen die wij heel erg hebben toegejuicht, dat was het, uh, het instellen van een onderzoekscommissie. Hij noemt dat de een oplossingscommissie. oplossingscommissie. Ja. Ik wist dat hij daar Johan Cruijff voor had uh, benaderd. Want dat heeft hij mij uh, de dag ervoor gezegd. En nou, daar kan ik me nog wat bij voorstellen. En het instellen van die commissie was voor ons uiteindelijk... samen met nog een ander belangrijk ding... toch een reden om onze stem te doen kantelen. En als ik dan nu uh, geconfronteerd word met deze namen... Ja, dan vind ik het uh, wat minder serieus, laat ik het vriendelijk zeggen. Uh -huh. En uh, uh, ik heb deze week ook bestuur van het, uh, van het UEFA... En daar zitten acht bestuursleden van de FIFA in. En daar zal ik dat ook melden. Dat ik dat niet een serieuze invulling vind van een oplossingencommissie die toch echt hele zware vraagstukken die binnen de FIFA uh, heersen, moet oplossen. En daarmee wil ik niks van meneer Placido Domingo zeggen, want die ken ik verder niet. Maar uh, nou, ik kan wel andere namen bedenken die je er veel beter in kan zeggen. Ja, maar Ach. de naam Kissentje en Johan Kruijf waren al genoemd. Die wist jij. Nee, Kissinger ja? niet. Nee? Nee, dat heb ik ook pas later volgens mij heb ik dat op de, meteen uh, dezelfde dag op de televisie gezien. Nee, ik gezien. Heb, kruif, wist ik. Maar Kissinger uh, heb ik niet meegekregen daar. Maar Michael, dan is het de ochtend van de verkiezing. Um, dan um, moet er uh, besloten gaan worden... stemmen we blanco of stemmen we op uh, blatter? Die ochtend komt Blad binnen en belooft dan dus die commissie. Dat zeg je net, dat vonden we mooi dat nou, hij dat die, voorstelde. Die, die middag deed hij of, dat. Of die middag, uh, dat stelt hij voor. Ja. En vervolgens zeg je nu dat de invulling van die commissie eigenlijk niet is zoals je dat graag zou zien. Dat ben je dan geringeloord? Nee, ik ben niet geringeloord, dat gaan we te ver, want het zijn maar voorstellen van hem. En hij, hij bepaalt het niet in zijn eentje. Dat bepaalt het UEFA-bestuur. Uh, sorry, het fifa bestuur Nou, daar zitten er acht van bij ons in de UEFA. Dus ik heb volgende week, als we vergadering hebben, heb ik alle kans om daar wat van te zeggen. Maar mag ik iets vragen wat eraan vooraf gaat? Wat ik niet begrijp aan het hele proces is dat de KNVB het al die jaren zo ver heeft laten komen dat ze nooit hun stem hebben laten horen. Naar al die uh, beschuldigingen over omkoping, over chantage. Uh, of omkoping en corruptie. Uh, Waarom heeft de KNVB nooit aan de bel getrokken? Waarom heeft dat zoveel jaren uh, zijn gang kunnen gaan? Maar waar gaan? baseert u op dat de KNVB ja, nooit zijn... aan de bel heeft getrokken? Ik heb althans daar nooit iets over gelezen. Dat is iets anders. Dus maar je hebt wel aan de bel nee, getrokken. Ik vind het niet iets aan... anders, Michael. Want, We, want, want als het niet naar buiten komt, mag hij daar vanuit gaan. Vind nee, ik. ja, maar dat vind ik... Kijk, ja. ja. Dat is Transparantie, daar praat misschien je jullie tijd, Maar uh, natuurlijk heeft de KNVB diverse malen aan de bel getrokken. Rechtstreeks bij de, uh, bij de FIFA... En uh, ook in uefa EVA-verband. Natuurlijk hebben we dat gedaan. Maar wij hangen, hoeven toch niet altijd alles wat we doen aan de grote klok te hangen. Het feit dat nou, in dit we hier. Ja, maar meer transparantie. Ja, maar, gewend ja, maar laten we dat nou schrijven. Geef al nogal om iets. Ja, maar transparantie is, is een heel ander ding wat dat u nu zegt. He? Het is niet altijd noodzakelijk om wanneer je bepaalde dingen doet... om dat ook meteen aan de media te melden. Dat werkt vaak averechts. Mm -hmm. Nou, neemt u nou maar van mij aan, en, en ik zeker... want ik, ik beschouw mijzelf als een actief bestuurslid... dat wij voortdurend aan de bel hebben getrokken. Dat heb ik gedaan tijdens de holland Belgium bit, als ik meneer Blatter tegenkwam. Ik ben nog een keer apart bij hem geweest... Eh, op zijn kantoor om over dit soort dingen te praten. En wat heeft u dan met hem besproken? Kunnen u dat in grote lijnen dan vertellen? Nou, wat ik met hem besproken heb, is dat wij vinden dat, uh, dat het imago van de FIFA niet is zoals het zou moeten zijn. Kijk, een hele hoop dingen die gezegd worden over bladeren, over corruptie. Men neemt maar tegenwoordig zo snel het woord corruptie in de mond. Maar een bewijs daarvoor is er nog niet geleverd. Nou, houden dus ze een, dat nee, is een niet aantal nou. bewijzen geleverd nee, nee, van is het, uh, welk bewijs bestuursleden. Dan? Nou ja, voor de, voor de camera van BBC bijvoorbeeld, van bestuursleden die geld accepteerden. Ja, maar goed, daar er zijn, toch, maar verleden... zijn toch maatregelen tegen genomen? Ja, oké. Okay. Maar wat moeten we dan nog meer doen dan maatregelen nemen. Die mensen zijn geschorst. En er zijn in het verleden, met de ISL zijn er ook uh, bewezen... dat er uh, bestuurders de steekpenning hebben aangenomen. Vervolgens is... is dat uh, afgekocht, die verdere juridische afwittingen. Er is, er is, er is, er is een houden. onderzoek geweest, dat heeft zes jaar geduurd... van ja. de Zwitserse justitie. Ja. Ja? Daar zijn uiteindelijk geen uh, strafbare feiten voor. Maar gepreed. er hangt nog een belastend document dat in Zwitserland... dat openbaar dat zou, zou kunnen komen. kunnen, heren. Maar zolang iemand niet beschuldigd is... Hè, dat is zo het mooie van Nederland... dan is iemand onschuldig. Zolang hij niet veroordeeld is, nee, sorry, okay. is hij onschuldig. Dus het is allemaal van ja, maar, van horen zeggen en de heleboel. Maar keiharde bewijzen dat uh, blatter, want daar gaat het om... Uh, corrupt is, die zijn er niet. Nou, die nog... zijn er niet, maar Blatter is wel verantwoordelijk voor de financiering. Nou, maar nu komt u op een de... ander punt. Uh, als je vraagt: uh, is Blatter niet in de loop der jaren te tolerant geweest? Hè? Uh, dan ben ik het met je, mm. het met je eens. Uh, hij had natuurlijk veel eerder had hij aan de bel uh, moeten, moeten, moeten trekken. Dat, uh, dat ben, ik, uh, ben ik zonder meer eens. Maar dat dus is heel iets anders dan eh, wat ik maar voortdurend lees, dat die man corrupt is. Dat, dat is een schandaal als je dat zegt. Ik bedoel, nou, ik heeft niet Lord... gezegd ja, dat hij corrupt is. Lord, Lord Triesman, de oud-voorzitter van de Engelse Voetbalbond... die is ook met allerlei verhalen gekomen. Maar bewijzen ontbreken. En wat heb ik daar dan aan aan die verhalen? Niks. Dus je wou zeggen dat er helemaal niks aan de hand is? is dat nee, dat, oh, oh, dat heb ik toen niet gezegd. Er zijn momenteel er zijn twee uh, mensen geschorst uit het FIFA-bestuur. Er zijn nu onlangs, hè, Bim Hamman en, uh, en, en, en Warner, zijn tijdelijk geschorst. Hè. In juli komt daar de uitslag van. Je hoort mij toen niet zeggen dat er niks aan de hand is. Maar we moeten het wel een beetje, we moeten wel uh, zorgen dat als we beschuldigende vingers opheffen, dat we ook weten waar we het over hebben. En dat we dan ook, dan. Eh, als we zeggen van iemand is corrupt, eh, dat daar bewijs voor zijn. Ik ben laatst door Sport en Strategie ook voor corrupt uitgemaakt. Dat doet men tegenwoordig maar gewoon. En als je dan vraagt van, ja, hoe, waar baseer je dat dan op? Ja, ja, ja, maar journalistie, journalistieke vrijheid. Ja, maar zo vind lust u, ik er nog wel een paar, vindt, u het wel, uh, vindt u het wel juist dat Blatter leiding moet geven aan het schoonmaken van de FIFA? Hij, uh, nou... Dat is vindt, hij daar de aangewezen man voor? Nee, hij is daar niet de aangewezen man voor. Maar nou moet ik even terug, ik weet niet of ik daar nog tijd voor heb. Ja, we hebben alle tijd van de wereld. Dus Goed zo. Het, is, het, het, de, de, het scenario was dat. Eerst nog één ding: Wij zijn in Europa in de FIFA in de minderheid. Er zijn 208 landen en er zijn 54 Europese landen. Wij zijn in de minderheid. In het UEFA. in het UEFA. In de minderheid. Ja, Europa. Europa, Europa, Europa. Ja. Europa. En dus als je wat voor elkaar wil krijgen, moet je de hulp hebben van andere landen in de wereld. In het FIFA-bestuur hebben wij acht bestuursleden van de 24, zijn we ook in de minderheid. Het is dus voor, voor Europa van groot belang dat tenminste de voorzitter een Europeaan is. Nou, het scenario was dat uh, Frans Beckenbauer de opvolger zou worden van Blatter. Maar Frans Beckenbauer die heeft drie kwart jaar geleden laten weten dat hij zich terug zou gaan trekken in de, in de media. Dat hij daaraan dacht. En bij de laatste vergadering van het UEFA-bestuur... Uh, twee maanden geleden... heeft hij het formeel gemeld. Heren, ik kies voor mijn gezin, ik kies voor mijn kinderen. Ik doe het niet. Ik trek me terug. Nou, toen was Blatter nog de enige die overbleef. En dan roept iedereen wel van... ja uh, uh, maar over een tijdje wordt Platini het. dat is helemaal nog niet gezegd. Want Platinië heeft nog niet eens besloten dat hij dat ooit wel zou willen. Nou, toen kregen we dus de situatie Bimmerman-Blatter. Nou, Bimmerman is, is, is, is weggevallen omdat hij tijdelijk geschorst wordt. En toen bleef Blatter over. Nou, en um, dan heb je ook eigenlijk geen andere keus dan er toch maar voor te gaan. Nou... En waarom uh, heb ik er toch vertrouwen in dat die, uh, dat die uh, hervormingen uitgevoerd zullen worden? Omdat Blatter, en dat best, best was best wel een handige moe van hem, heeft gezegd... jongens, dit en dit stel ik allemaal voor, maar ik laat jullie erover stemmen. En toen heeft de congres erover gestemd of ze het met die voorstellen eens waren. Unaniem waren we het er allemaal mee eens. Maar daarvoor is het opeens een opdracht geworden... En kan Blatter het niet meer bij voornemens houden... maar wordt hij door het congres gecontroleerd... of de dingen die hij daar gezegd heeft, worden uitgevoerd. Sterker nog, er komt nog een buitengewoon FIFA-congres... tussen nu en volgend jaar om deze tijd... om al die dingen nog een keertje te controleren... en desnoods aan de bel te trekken als bepaalde dingen niet gaan. Nou, Als je dat dan allemaal neemt, als je het als congres zelf over kan beslissen... ja, dan is de vraag, moet hij dat uitvoeren, is dan van minder belang. Want nee, hij doet is dat is heel dan, groot belang, niet, ik, Maar, ja, maar wacht eventjes, en dan hou ik echt mijn mond hoor... Hij doet het niet in zijn eentje. Er zijn 24 bestuursleden die daarover gaan. Inmiddels zijn er zes nieuwe binnengekomen. Dus uh, ik heb er alle vertrouwen in en met mij uh, heel Europa... dat, dat dit toch wel gaat lukken. En dan, zal er, dan zullen we er vervolgens voor moeten zorgen... dat als Blatter dan weggaat, dat er in elk geval een komt. Jij zei net, uh, hij is te tolerant geweest... He, om dat te verklaren op, op in die twaalf dit, op jaar. Op dit uh, punt. Ja, ja te tolerant. Ja. Jij zegt ook dat je tijd aan de bel heeft gehangen... en regelmatig aan de bel hebt gehangen. En andere ook, nou, wel, denk ik, ja. Dat heeft totaal geen effect gehad. Dat zou voor mij al een reden zijn om niet op hem te stemmen. He, en eigenlijk, jullie waren van plan Blanco te stemmen. Ja. Waarom heb je niet alsnog Blanco gestemd? Nou, we hebben tot voorbij de lunch... waren we nog steeds van plan Blanco te stemmen. Hè. En totdat en daarvoor wijs ik naar interviews, want anders duurt het te lang... totdat de dingen waar wij de avond ervoor bij de andere bonden... en bij de FIFA voor gelobbyd hadden... die werden daar allemaal opeens uh, door bladten voorgesteld en ook andere bonden hebben dat gedaan, maar wij niet alleen. Zoals Als dat... maatregelen. Ja, gaat over en dat toen dat... zeiden we nog steeds, van nou, nou, nou, nou, nou. Maar pas toen hij zei, het congres gaat erover stemmen... dus wordt het een opdracht van ons allemaal. Dit moet en zal zo worden uitgevoerd. Ja, dan moet je op een gegeven moment ook zeggen van... nou, oké, okay, dan maar het voordeel van de ja, het het om, Dan gaan we voor die maatregelen. Michael, het gaat om... de stemming ging om Blatter. Niet om de FIFA of iets dergelijks, om Blatter. Ja. En dat had je aan de kaak kunnen stellen. Door bijvoorbeeld heel soft, blanco te stemmen. Ja, maar tegen. wij hebben... Wij, dat waren we van plan, maar wij hebben uiteindelijk... omdat die maatregelen zo sterk en goed waren... en precies waren wat wij wilden... bijvoorbeeld een gescheiden aanklager en rechtsprekende rechtssprekende macht. Nou, dat is uniek in de FIFA, dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren. Wij hebben dat al jaren. Dan laat die man het dan maar uitvoeren... voor die paar jaar dat hij er, dat er dan nog zit. Want het congres controleert hem. En dat is nieuw. Ja, Wij wat, controleren het zelf. Wat voor bezwaar is er tegen om iemand anders te kiezen? Omdat oh. de kans dan heel groot is dat er geen ja. Europeaan komt dat er alsnog iemand uit Zuid-Amerika Ja, maar goed is goed en slecht is slecht. Ja, ja, ja maar als er eenmaal een, een, iemand uit een ander contingent daar komt te zitten... uit een andere confederatie... dan komt hij daar voor vier jaar te zitten. Die gaat na vier jaar niet meer weg. Die blijft dan vervolgens ook twaalf jaar zitten. En dan zitten we weer twaalf jaar Heb met nou een Heb nou je daar een bewijs van? Je zei net over bewijs. Nou, kijk, kijk maar naar de vorige uh, voorzitters van de FIFA. Die blijven allemaal tot maar in deze volgende jaar zitten. Deze opzelling dus, is doordrengt van Arrkma. Dus dit, dat moet, je een zien, hele goede dit moet je zien als zijn. een oplossing wij nu als Europa moeten gaan werken, dat er als opvolger van Blatter uiteindelijk ook weer een Europeaan komt. Dat is in het belang van, uh, van iedereen, maar met name ook van de KNVB. Hm. Maar het zegt natuurlijk ook wel uh, genoeg over hoe de wereld werkt. Hoe bedoelt u dat? Nou, waarom zou er, wat Henk zegt, niet ook gewoon een goede Zuid-Amerikaan kunnen zijn? die het goed voorneemt met Europa. Waarom moet dat een Europeaan zijn? Nou, dan moet je Omdat een keertje goed de moeten nemen om eens naar een FIFA-congres te komen. Die zijn openbaar, Dan kan je als, als pers komen. Dan kun je zien hoe het gaat als Europa met iets komt, als Europa een voorstel doet. Ja, of als niet. Europa wil discussiëren. Dan moet je eens kijken naar het applaus als een voorstel van Europa het niet haalt. Dan moet je eens horen kijken wat daar gebeurt. Maar daar dat, dat, dat, dat klopt dan toch helemaal niks van? Nee, maar... maar, maar dat is het toch geen voetbalfamilie? Maar, zoals nee, nee, dat Blattin is het zegt. ook niet. Maar men is natuurlijk jaloers op Europa. Ik bedoel, alle goede voetballers van al van de hele wereld... Die Voetballen in Europa. We hebben het er straks over gehad, over de miljoenen die daarvoor uitgekeerd worden. Iedereen is jaloers op de Champions League en op de Europa League. Dat het, dat het de UEFA zo goed gaat. Dat ja. is gewoon jaloezie. Wat, wat is uw reactie op uh, de veronderstelling dat uw opstelling ook te maken hebben met uw eigen belang in het UEFA-bestuur? Er werd gesuggereerd dat als uh, Blatter wegvalt, dat uh, Platini door zou schuiven naar de FIFA. En u dan ja, eventueel die positie luisteren. op nemen. Uh... Dat is een speeltje van Johan Derksen. Mm -hmm. uh, niets meer, niets minder. Ik ben gebeld door zijn verslaggever Iwe van Duren dat hij gehoord had in voetbalkringen... dat ik genoemd werd als een goede opvolger voor, uh, voor dingen. Die voetbalkringen zijn Theo van Zegelen en Frans Derks. Want dat wist ik natuurlijk al lang dat dat zo is. Of ik daar ambitie voor had. We hebben gezegd, herenluisterers, Platini die is net voor vier jaar gekozen. Die blijft misschien nog wel vier jaar bij de, bij de UEFA. Die heeft helemaal nog niet eens besloten dat hij überhaupt wel naar de FIFA wil. Dus daar ben ik helemaal niet eens mee bezig met die vraag. Ja, maar je kan ik, die ik, ambitie ik, toch hebben? Dus u heeft die ambitie. Nee, ik heb die ambitie niet. Ik ben er niet mee bezig. Dus je wilt geen voorzitter van de volgende. Nee, Nee, je kan geen. wil geen voorzitter van de UWV worden. Ik heb daar nog nooit over aangeteld. Ik denk er willen. eens even over na. Krijg je een ik Kom ik niet doen, Dan ik er zo terug. U mijn vragen, die zit achter dat, achter, dat, achter dat, glas. Ik kan me niet voorstellen al, dat je er niet over na Ik ben nagedacht. nu al geen aan. Nee, daar heb ik nu al van aangedacht. Ik denk nooit na over dingen die misschien wel nooit gaan gebeuren. Dus dat heb ik ook aan Iwan gezegd. Iwan heeft dat redelijk goed opgeschreven op de website van VI. Maar Johan Derksen geeft er weer zijn eigen draai aan. Wat is het gevolg? Dat heel Nederland denkt dat ik zit te popelen om Platini op te volgen. Zeg dan dat niet zo is? Mede vanaf. Ik zit helemaal niet te popelen om Platini op te volgen. Oké. Okay. Maar even nog iets anders. Hè. Uh... Ja. Vindt u niet dat de, de oplossingen die u nu voorgedragen wat misschien wat ad hockerig zijn en te weinig structureel? Als ik het vergelijk met tien jaar geleden met het omkoopschandaal bij de IOC, die hebben dat onmiddellijk aangepakt en rigoureus maatregelen genomen. En die hebben ook de structuur daadwerkelijk veranderd. Ja. Uh, dat, en nota bene was Minder Blatter daarbij. Die maakte ja. deel uit van de commissie die over hervormingsvoorstellen van het IOC uh, kwam. Uh, dat mis ik een beetje bij de, bij de FIFA. Daar nou, heeft u gelijk in? 100% gelijk. Alleen daarom is het, was het zo verrassend dat ze nu... en dat, natuurlijk staat het water hem ook aan de lippen en de druk natuurlijk ook... dat hij nu tijdens het FIFA-congres opeens wel kwam met die, heel, met die vergaande hervormingen. En die zijn heel vergaand, hoor. Ik bedoel, nu is het met de ethische commissie zo, hè. Die zeggen van, uh, uh, god, uh, meneer Boot, u heeft wat gedaan... Ik beschuldig u en vervolgens gaat diezelfde commissie ook nog rechts spreken over meneer Boot. Dat kan niet meer in deze tijd. Wij hebben al jarenlang een aanklager bij de KVW. Dat gaat de FIFA nu ook doen. Dus al die dingen die al veel eerder hadden moeten gebeuren, en dat ben ik helemaal met u eens, die gaan nu gebeuren. En er zal eigenlijk nog veel meer moeten gebeuren. Maar daarvoor moet er een wat, op termijn een wat jongere Europese voorzitter komen. Ik begin eerst eens met het veranderen van die stemprocedure. Het is toch niet meer van deze tijd dat het ongeveer zes en een half uur duurt... voordat er gestemd is met papiertjes en kartonnen doosjes. Gewoon een druk op nou, het ja en nee. Het is zes een half uur hoor. Wij hebben nu, op dit moment <kwijls> hebben wij daar bij de, bij de FIFA elektronische stemkastjes. Maar de statuten ja, die zeggen dat je dat met een, met een papiertje moet kunnen doen. Uh, die moet ook bewaard worden in een kluis. Dus dat doet men op die manier. Ik was van de week bij de, bij de General Assembly van de Schotse Voetbalbond. Daar werd ook een nieuwe president gekozen. Dat ging ook nog zo. 208 mensen ja, die moeten lopen. En, dat uh... duurde erg lang. Maar ja. uh, het, het stemmen op in, naar welk land een, uh, een wereldkampioenschap gaat. of een Europees kampioenschap. gaat ook met een stemhokje wat niemand kan zien. en een papiertje erin. Mag ik nog één, nog één ding dan? Want ja, ja, ja, anders een... is het net als nee, je van die ik... verantwoorden. Nee, nee, uh, nee helemaal nou, niet. Natuurlijk lukt helemaal is niet. Nee, en helemaal en ik, het interesseert me dood gewoon. Dit was een moment niet om te kiezen. maar ook om je om te evalueren, zal ik maar zeggen. En wat mij tegenstaat, is dat iemand die twaalf jaar... laten we dan zeggen, niet corrupt, maar goud, eerlijk is geweest... maar niet helemaal goed heeft gedaan... dat die gewoon zo makkelijk blijft zitten. Gewoon om praktische redenen. Nou, wat wij bijvoorbeeld vinden, en wat ik vind... is dat je aan het euh, lidmaatschap van het FIFA-bestuur... een maximum termijn moet verbinden. Absoluut, eh, want dan heb je ja. dit probleem namelijk opgelost. We ja. hebben dat in Nederland nu. We hebben de aanbevelingen van het NOC NSF vertaald. Bij de KNVB kan je nooit langer dan 12 jaar in een functie Maar geef het antwoord op mijn vraag, meneer. Ja, van Nou, dan ja, nou, word oh, je opeens voor mij. Nee, Michael, maar, sorry. Maar, maar, moet je, maar moet je, dat moet ook gebeuren. Dat is ook te gek voor mij. Nee, maar horen. waarom is die niet weggeëvalueerd? Want het was zo ernstig, vind ik. Zo ja. slecht bestuur geweest. Het is ook een afrekening. En ook heb ik nog steeds niet begrepen waarom het niet een andere man zelfs voor Europa een andere man daar het kunnen zijn. Omdat er uh, kennelijk in de ogen van de Europese landen en, uh, niemand is die dat op dit moment kan doen. En omdat er ook in uh, Europa niemand is die dat op dit moment wil doen. Ja. Je, moet ook nog, je moet het ook nog maar willen hoor, voorzitter van de Ja, Zijferaan. maar nog even het antwoord. Waarom is hij niet afgerekend? Ja, hij is niet afgerekend. Omdat men hem voor die laatste termijn de kans geeft onder controle van het congres ja. uh, deze dingen uit te voeren... samen met zijn bestuur, en omdat hij de enige was. Nog één ding gooi ik erin. Schiet me net te binnen. Wij liepen vorige week terug na de uitzending. En toen uh, popte het idee op om uh, de FIFA-voorzitter voor vier jaar aan te stellen. En dan vervolgens nog twee jaar daarop. En in de twee jaar daarop werkt hij de nieuwe FIFA-voorzitter in. Dus die loopt gewoon twee jaar mee. En dan is de overdracht en begint de hele cyclus weer van. Dat je zou een er heel, erg, heel erg goed uh, voorstel kunnen zijn. Maar Neem het mee, gewoon schrijf het op nee. op een A4'tje. Nee, en wie kan, weet uh, komt kan, het er ook in. de IOC. Het wel dat, dat kan ik nog wel onthouden hoor. Oh, prima. Ja, maar U. U. Er wordt toch niet naar je geluisterd, Michael. Nou, nou, nou, no, dat valt Wat wel mee je? hoor. Nou, bij de IOC is dat wel gebeurd. Rogge, die uh, zit, uh, 2013 neemt hij afscheid, dan zit zijn periode erop. Dus de tijden van Samarans, die twintig jaar voorzitter is ja. geweest, die zijn daar voorbij. Precies. Ja. En dat moet bij de en dat FIFA, moet bij de de FIFA met met met volgens mij ook met gebeuren met jullie eens jongens. Uh, volgende week, uh, was het maar waar zeg. Volgend jaar. Uh, het EK in Polen en Oekraïne, er zijn nog wat twijfels over de landen of, uh, uh, of de landen er eigenlijk wel klaar zijn voor dat toernooi. Volgens de wever is er niks aan de hand. Uh, zo hebben wij begrepen. Maar uh, de bouw mm, heeft toch wel enige vertraging uh. Van diverse stadions. Uh, komt alles goed, meneer Van Praag? Nou ja, bij de laatste vergadering van het UEFA-bestuur. Uh, zes weken geleden. toen uh, kwamen er steeds meer groene plekjes op, het, uh, op, op de presentatie. En uh, het is een heel moeilijk proces geweest. waarbij we al een aantal keer op het punt hebben gestaan. om het terug te trekken uit uh, Oekraïne. Nou, echt, hoe dicht is dat erbij geweest? Het is heel erg dichtbij geweest. met brieven naar de minister-president van Oekraïne zelfs. En uiteindelijk uh, zijn die garanties er toch steeds weer gekomen. Wat ik er nu van weet, maar deze uitzending komt te vroeg. Want ik heb woensdagweek het zeker, omdat we dan bestuursvergadering hebben. Nou, ja, maar nee, dat moet je niet doen. Ja, want dan ja. zegt Johan <laughs> Derksen weer dat ik zit te solliciteren naar baantjes. Dus de, de, ja. doe dat maar niet. Maar, lang maar ik weet het, weet het woensdag zeker. Maar uh, wij, weet je wij zeker, denken woensdag? echt dat het, uh, dat het op tijd afkomt daar. Dus woensdag weet je zeker of het... Ja, want dan hebben we bestuursvergaderingen. En dan krijgen we van de toernooi Martin Kallen... krijgen we weer de up-to-date... Uh... Het is eigenlijk leuk wat je zegt over Oekraïne praat je ja. Maar ik dacht dat de problemen op dit moment meer bij Polen waren. Nou, lag dat eigenlijk. verrast mij nou ook zo, toen. Ja. Want Polen was eigenlijk, liep eigenlijk steeds voor. Dat ging ja. eigenlijk allemaal helemaal goed. Ja. Vanmorgen. En nu lees ik in de krant ja. dat uh, stadions te laat worden opgeleverd. Ja, ja precies. Dat, dat verrast mij ook. Ja. Um, um, wat andere financiële problemen bij RBC. Um, Michael stipte dat al aan. Het faillissement is nu uh, definitief. Er was nog wat hoop uh, op een, een wonder, maar dat was te vergeefs. De advocaat van de club Hans van Ooyen daarover. Jeffrey Kors, de algemeen directeur, heeft zich... Uh, het spreekwoordelijke schil voor zijn ogen gewerkt de afgelopen weken... om de boel gesaneerd te krijgen. Het is hem niet gelukt en hij is genekt door schulden uit het verleden. Voor de betaalde voetbalorganisatie is het heel simpel, die eindigt. Um, RBC zou wel met deze naam verder kunnen gaan in de stichting die er al is... maar dan als amateurvereniging. En het faillissement betekent dat 50 mensen hun baan gaan verliezen. Ja, Barcelona uh, min 350, RBC uh, had 1,6 miljoen en verdwijnt uit het betaald voetbal. Jullie reactie, Henk uh, Staalman, NRC. Ja, ik ben van mening dat als een club niet levensvatbaar is... dat het dan ook geen plek verdient in het betaald voetbal. En uh, ik vind dat de steun van de gemeente daarin zeer beperkt moet zijn. Uh... Dus het is, het is vervelend, maar het is niet anders. Ja, ja. Tom? Nou, ik ben daar volkomen mee eens. Ik ben helemaal tegen gemeentesubsidies, al jarenlang. Wat me verbaast is elke keer, want het speelt nu ook met PSV... en dit hoorde ik net ook, hij is geconfronteerd met schulden... opgezadeld met schulden ja. uit het verleden. Ja, maar als je het aannemt die baan... dan ken je toch de schulden uit het verleden. Dan wordt er toch décharge verleend of iets dergelijks. Dus daar begrijp ik niks van. Dat gaat ook bij Tini Sanders met PSV. Hij is de dupe van, hoe heet die ook weer, die algemeen directeur... Uh, van PSV. Reker? Reker. Reker. Reker. Reker. Reker. De... Ja. ja, je kan zo iedereen altijd wel de schuld geven natuurlijk. Michael? Ja, ik heb er niks tegen in te brengen. Ik vind het ook. Nou. is dit te voorkomen nu? Vanaf nu? Zijn de regels zo aangescherpt met die controles dat het te voorkomen nou, de, valt? De licentiesystemen van de KNVB zijn streng. Uh, die worden ook elk jaar weer, weer meer, uh, nog strenger. Ik uh, vind ook dat uh, een gemeente geen hulp zou moeten bieden aan een... Uh, betaald voetbalorganisatie. Ik bedoel dat toen het met mijn bedrijf slecht ging in de ja. tijd uh, met SARS en met uh, na 11 september op Schiphol, kon ik ook niet bij de gemeentehoofddorp aankomen van jongens uh, help me alsjeblieft. Ik, uh, nou begrijp ik nog wel dat je kunt zeggen van ja maar een gemeente subsidieert ook een schouwburg. Dus uh, waarom ook niet voetbal, hè? want daar komen ook heel veel mensen op af. Nou, daar kun je over discussiëren. Maar ik vind het mag hooguit blijken bij, uh, blijven bij de aankoop van een stadion of ondergrond. Zoals uh, uh, nu in Eindhoven is ja, gebeurd. Ja, want dat is in andere steden ook wel gebeurd. Maar zodra men het gaat doen om de exploitatie uh, van een uh, club uh, uh, gezond te houden... dan vind ik dat dat niet mag. Den Bosch is wel geholpen door uh, de gemeente. Ja, dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar het is ook niet voor niets dat uh, men het bij PSV heel zorgvuldig doet en ook kijkt of uh, de Europese Commissie hier geen, uh, geen bezwaar kan maar, uh, Natuurlijk Natuurlijk, uh, PSV heeft wel eigendommen en die mag, mogen ze verkopen. Ja, Daar is ja, niks op tegen. Nou, maar ik, ik denk dat die eigendommen er te, te, te veel voor betaald is. En dan is het weer subsidie geworden natuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Er zullen toch wel ja. accountants zijn die met, met accountants verklaren. Er staan de, die grond en het zand staat ook op de balans. Ja, dat begrijp ik wel. De fiscus kijkt mee, dus dat klopt. Ja, dus. Maar 48 miljoen is ervoor betaald. En ik heb niet van een particuliere partij gehoord die het op wil kopen. Nee, nu begrijp ik wel, Tom, dat, uh, dat het zo, de constructie zo is... dat uh, uh, PSV teruggaat in erfpacht... en uh, de, ja. de kanon ongeveer uh, gelijk is aan de aflossing ja, van de dus, keurige Maar je hebt wel gelijk. Maar ik vind het een keurige, wat ik er zo van weet, vind ik het een keurige overeenkomst. Wat is daar nou? Wat is daar al? Ik heb er ook compleet niks tegen. Ja, de gemeente heeft geld geleend uh, uh, en de rente wordt in de vorm van huur weer betaald door PSV. Ja, maar als PSV ja. failliet gaat, ja, ja, wat dan? Maar dat dan krijg je dat je zult zult ja, ja maar wat dat Wacht nou even. Dat hebben ze natuurlijk maar. wel geregeld in dat contract. En PSV gaat toch niet failliet? Ondenkbaar. De Philips Sportvereniging. Nou, ah, RBC is ook, vind je. Ja, ook, maar maar, okay. maar, maar, maar dat, dat, hier staat Philips achter. Dat zal, dat zal tot nooit gebeuren. Wat zijn de gevolgen voor Almere eigenlijk? Geen idee. Kan Almere nu gewoon in de eerste divisie blijven? E echt, geen idee. Moet je echt even aan Bert van Oostschijn vragen. Ik oh. weet niet hoe dat zit. Ja, je weet het wel, maar je zegt nee, Nee, nee. Nee, oh, je... nee. Ah, ja, nee goed, kon zijn. Uh, Michel Preudon, die vertrekt als trainer naar FC Twente. Moeten we het ook nog even over hebben. Na een jaar in Enschede, nu naar Saudi-Arabië, waarschijnlijk. Prudon wordt uh, daar trainer, waarschijnlijk van Al-Shabaab. Voorzitter Munsterman vindt het jammer dat hij de trainer waarschijnlijk moet laten gaan. Want ze waren heel tevreden over Preudon.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 langdurig een, een kwaliteitstrainer aan ons kunnen, kunnen binden. Is het een goede keus van Preudon om in uh, Saoedi-Arabië te gaan werken, Henk? Dat, nou, dat weet ik niet. Ik waag het te betwijfelen, want dat is nog niet een uh, topland. Maar wat ik veel vreemder vind, is dat hij na een jaar al vertrekt. En ik vind dat een trainer toch in een jaar niet kan laten zien wat hij in huis heeft. Dat, dat verdient wel een langere periode. Dus uh, ik vind het erg merkwaardig. Ook dat FC Twente hem zo gemakkelijk laat gaan. Schijnbaar is er dus uh, mm. iets gebeurd in de verhoudingen... Uh, of het is een offer he can't refuse. Zoveel geld. Ja, maar. Dat nee. je eigenlijk zegt, nou dat. Ja, en hij ja. kan ook zelf bedachten. 2 miljoen zou het dan. Dat gaan. hij het maximale eruit heeft gehaald. Dat hij het gewoon niet beter kan. Dat is ook nog een mogelijkheid. En vanuit 20 gezien. Ik dacht dat hij uh, 1,3 miljoen schadevergoeding zou krijgen. Omdat hij zo'n langjarig contract heeft. Ik heb even. Munsterman zei, hij verdient het vijfde, het zesde gedeelte wat hij daar krijgt in Arabië. Dat heb ik even snel uitgerekend. Dus hij verdient 400.000 bij Twente. Dan heeft dus Twente groot voordeel. Hij heeft voor niks een trainer gehad, plus nog een miljoentje erbij. Dus het perfecte deal voor. Het is een de... soort win-win situatie. Nou, ja. zeker. Maar ja. een technisch beleid, dat telt er niet meer. Tot, nou, want, uh, dat vind ik wel nou, raar. Ik vind dat coach, een nieuwe trainer Dat vind komen. ik een goede Henk. Maar ik vind dat een coach altijd maar voor één jaar moet aangetrokken worden. En die verantwoordelijk moet worden gesteld voor het korte termijn. En het korte termijn het lange termijn altijd van elkaar gescheiden is. Maar we kunnen toch dus vaststellen dat hij het na het één jaar goed heeft gedaan? Dus er geen enkele reden is om hem dan uh, ja. weg te laten gaan? Ja, maar nou, de Münseman was ook tevreden. Dus moet hij maar zijn contract houden, vind ik. Ja, maar goed. En als je 1,3 miljoen winst kan wat dan? Ja. Ja, en hij zegt, we waren tevreden, man. Maar was hij dat echt? Michael van Praag, in ja. deze uitzending heb je gezegd... dat je nog wel eens uh, voetbalclubs van advies voorziet. Uh, wat moet Twente nu doen? Nee, daar blijf ik buiten. Uh, <lacht> ja, dan gaan jullie deze discussie, <lacht> maar uh, dat soort adviezen geef <lacht> ik niet. hoor. <lacht> nee, op technisch gebied niet? Nee, natuurlijk niet. Nee? Daar heb ik ook geen verstand van. Het gesprek met Johan Cruijff was ook niet een uh, nee. gesprek op technisch gebied? Nee. Nee, niet. Het had alleen maar, ik was er alleen maar om ervoor te, te zorgen... dat, dat de het op een komen. fatsoenlijke, rustige manier zou plaatsvinden. Ja. Nee. Nou, dat kan ik me ja. iets voorstellen. Want je hebt bent ereleed natuurlijk ik van... Ik ben erevoorzitter uh, nou, van die club. Nou, en, wat wonderlijke vind ik altijd dat mensen zeggen... ja, jij als bondsvoorzitter een dubbele petten. Maar bij welke betaald voetbalclub ik kom... vragen ze allemaal van... Uh, God, hoe is het met je club en uh, wanneer doe je er wat aan? Dan zeg ik, ja jongens, maar ik ben de bondsvoorzitter. Dat kan ik. Ja, maar het is toch jouw club? Zeggen dan al die betaald ja. voetbalorganisaties. Dus... Uh, ik denk dat de buitenwereld het uh, ingewikkelder vindt dan, dan het in werkelijkheid is. Maar technisch beleid, jongens, ik, uh, ik heb er echt geen verstand van. Okay. Uh, dus vraag mij daar alsjeblieft <coughs> geen dingen over. Dus ik, ik hoef je ook niet te vragen of Kluivert een goede uh, spitsentrainer is... of trainer van de belofte van Twente? Nee, dat weet ik echt niet. Nee. Oké, okay. uh, Dan hebben we nog Chelsea. Er wordt de naam Guus Hiddink constant maar genoemd. Gaat hij ja. Of gaat hij nu niet? Wat denken jullie? Ja, ik vind ook dat ook zoiets... Uh, Hidding heeft een contract getekend bij Turkije... en dan moet hij niet het uh, idee uh, geven dat hij ook weer weg kan. Uh, hij ik kan vind het dat... samen doen? Nee, dat vind ik niet. Ik vind, dat vond die constructie toen met PSV, want was het Australië... ook al veel te ver gaan. Ik vind dat hij gewoon uh, zijn contract bij Turkije moet uitdienen. En daarna zit hij maar verder. In Turkije, uh, hoorden wij van onze correspondenten plekken... gaan ze er al helemaal vanuit dat hij weggaat, Tom? Nou, ik weet het ik niet. Het Kijk, als hij tegen België had verloren... Hadden, ze, hadden, hadden Turkije hem gewoon eruit gegooid ja, natuurlijk. Hè? <laughs> en dan was het makkelijk geweest. Hij heeft het zichzelf heel erg moeilijk gemaakt. Want het is duidelijk dat hij wel met Chelsea zit uh, te flirten op dit ja. moment natuurlijk. Ja. Ja, nou, ik ben het volkomen met Henk eens. Gewoon contract uitdienen en verder niks. Het afscheid van Ronaldo, hebben jullie dat nog meegekregen? Het fenomeen dat stopt, misschien ook nog gezien. Hij kreeg twee enorme kansen onder zijn nee, Ik heb alleen foto's buik, maar... in de krant gezien waarvan, waaruit bleek dat hij erg uh, gegroeid was in omvang. <laughs> Verder is hij Oude PSV, is hij te laat gestopt, Michael van Braag? Had hij niet gewoon van... ietsjes ja? ja, iets, iets eerder moeten stoppen. Dat, dat weet ik niet. Dat moet jij hem maar zelf vragen. Even, hij is pas 34 of 35. Ja, we zijn hoor, wel van de Soyers tot zijn 40 doorgegaan. Ja, dat, je wel. maar zijn knieën is geloof ik op ja, 25 dat, plaatsen geopereerd. Ja, en... Is dat niet een organisch proces? Op een goed moment is het over. Het zij als gevolg Precies. van fysieke malheur of uh, om een andere reden. Ja. Precies. Ja. Nee, niet het, Kijk, hij niet vond stopt. het schitterend. In het Braziliaanse publiek vond het schitterend. En hij heeft wat gepresteerd. hoor. Dit is ja. misschien een van, de beste wel zeker een van de beste spelers ooit. Dus geef hem dat afscheid als hij dat leuk vindt. Ja. Um, is er één moment wat bij jullie te binnen schiet uh, uit zijn uh, carrière? De carrière van Ronaldo? Of je denken van, nou... Er staat me eens bij een um, Champions League wedstrijd in Duitsland... dat hij zo vanuit het niets twee, drie doelpunten maakte. Maar ik weet het fijne niet meer. Ik dacht leven koersen ja. uit. Ja. Dat schiet mij te binnen. De allergieaanval? ...plak voor de WK-finale ah, ja, ook zo'n ja. verhaal... Over, ...waarschijnlijk over 25 jaar pas horen wat er nou eigenlijk ja, echt is ja, gebeurd. Ja. Ja. Ik vond het een geweldige voetballer en een, uh, en een, en een knap staaltje van PSV... ...dat Absoluut. ze zo'n man uh, naar Absoluut. Nederland hebben kunnen halen. Ik heb ervan genoten. Weergeloze versnelling had hij in zijn benen. Ja. Bedankt PSV, zeg ik dan, want dat was echt een top. Maar kijk, het typisch van de mensen, van alle topvoetballers... ...en zeker van Brazilianen, is niet alleen die versnelling... ...die je bijna... Niet van hem afleest, maar het gebeurt wel. Maar de timing van zijn schot. Hij schiet precies iets eerder dan de keeper denkt. Ja. Joris van den Berg is inmiddels binnengelopen. Want we zouden het ook nog even hebben over uh, de Dauphiné. Die volgens mij niet meer, uh, Joris, goedemiddag. Niet meer de Dauphiné Libré heet, geloof ik. Het criterium internationaal, de Dauphiné-liberé, zoiets is het nu geworden? Zoiets geloof ik wel, ja. Als je dat uitspreekt ben je al een week bezig en zo lang duurt hij ook. Vandaag was het volgens mij de koningin-etap, hè? Min of meer wel. En je had het net over een weergeloze versnelling van Ronaldo. En we hebben er net ook één gezien, die kwam van Robert Geesink. Het leidde niet tot de ritzegen. Die ging naar de Spanjaard Joaquín Rodriguez. Die is net als Geesink eigenlijk met als doel een ritzegen begonnen aan deze... Dauphiné Libré, zo blijven toch maar noemen. Mm -hmm. uh, op de slotklim was er eerst een aanval van Geesink. De rest van de grote mannen bleef bij elkaar. Dat is dus Wiggins. Vino Kurov ging wel even later in aanval met Rodriguez... want de aanval van Geesink mislukte. Toen kreeg je Rodriguez, Vino De Spanjaard ging weg. Die staat net als Geesink niet heel hoog in het klassement. En die heeft nog een goede ronde van Italië in de benen. Dus die hield mooi stand. Is dus ook een echte klimmer. Klein pocketmannetje. En hij pakt een seconde of veertig. En toen in de slotfase, nog anderhalve kilometer... is Geesink nog een keer weggereden bij de groep met de grote mannen. En hij soleerde daarbij knap naar de tweede plaats. En dat zag er heel goed en hoopgevend uit. Ja, hij test zichzelf echt voor die toer, lijkt het nu. eerder dan in die absolute. tijdrit en nu weer eens. Ja, dit was absoluut een test. De eerste aanval, daar ontbrak toch wel een beetje kracht. En daarna trok hij hem toch wel, die tweede aanval toch beter. Ik denk dat hij toen meer in zijn tempo zat en dat die aanval hem beter bevallen is. En dit zag er in elk geval hoopgevend uit. Wiggins blijft in elk geval ook aan de leiding. Goed, dankjewel. Vanavond meer en dan mensen langs de lijn. Uh, tot slot nog even een rondje met... Uh, laten we beginnen met Henk Stoudoom. Wat ga je doen eigenlijk uh, dit weekend? Ga je nog wat leuks doen? Ja, ik heb nog, ik heb nog twee dagen vakantie, dus uh, dinsdag begint voor mij de oh, werkweek. Ja, lekker barbecue of zo uh, het weekend? Nou, klopt, wandelen dan? met de familie. Oh, ja. Okay, ja. Michael van Braag? Ik heb nieuwe bekkers voor bij mijn drumstel gekocht. En die ga ik het weekend eens dus even helemaal uitproberen. Je de buren gewaarschuwd? Die heb ik gewaarschuwd. Goed, oké. Okay, dus die zijn op de hoogte tomboot. Ik weet het absoluut niet, maar ik denk altijd na over mijn volgende column. Omdat het me zoveel moeite kost. Ik kijk nu naar een journalist, maar het kost mij veel moeite. En misschien gaat hij wel over Michael van Praag. Oh, je hebt inspiratie opgenomen Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nou, en wanneer kan hij hem lezen dan? Uh, kijk, ik kan hem altijd meteen lezen. Ah. Die columns van mij ja, die worden, die worden van... wel slecht uitgelegd, maar er zit altijd, het is positief. Het zit altijd een raadgeving en ik schrijf het met positief. Je zit je nul in te dekken. Het wordt een kritisch stukje, nee, nee, Michael. Nee. Dus je bent Kritiek er is altijd uitgelegd. positief. Dank jullie voor jullie komst. Sport, kort. Op de valreef nog even. Zelfs de Marit Bouwmeester heeft bij wereldbeekwedstrijden in Groot-Brittannië... goud veroverd in de klasse radiaal. Op het water waar volgend jaar ook de Olympische races worden gehouden... bleef ze de Belgische Evi van Akker voor. Vorig jaar won Bouwmeester ook al in Weymouth. Um, windsurfer Dorian van Rijsselbergen pakte in Weymouth... het brons in de Olympische klasse. En daarmee verdiende van Rijsselbergen een volle Olympische nominatie. Dat is mooi voor hem. Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de snelste tijd gereden... in de laatste training voor de grote prijs van Canada. Hij was net iets sneller dan Fernando Alonso. Goed, dit was het uh, voor nu. Uh, tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Vanavond is er uh, nog eentje, dan met uh, Ronald Boots op deze plek. Dan gaan we het uh, uitgebreid uh, hebben over uh, bijvoorbeeld uh, volleybal... Nederlands tegen Oostenrijk. Bij de vrouwen is dat volgens mij. Kijk, nu de regisseur. Oh, bij de mannen hoor ik het. Verkeerd gegokt. Atlantiek natuurlijk, de Diamond League. De 24 uur race van Le Mans. En een uitgebreid uh, gesprek met de maker van een uh, prachtige aflevering van andere tijden. Bettine Vriesekoop morgenavond te zien op Nederland 1. Vanavond gaan we uitgebreid vooruitkijken naar die editie. Dat allemaal vanavond in NOS Langs de Lijn. Zoals gezegd met Ronald Boots. Ik dank de heren van het forum voor hun aanwezigheid. Graag tot volgende week. Um, dit was het, zometeen het NWS-chanaal van 6 uur. Goedenavond.